Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon Zee. Zandvoort. En Z FM. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu. Inspiratieradio.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 Ontving die kleinere groepen en dan gaf die mensen individueel ook advies en begeleiden ze die mensen op hun spirituele pad. Hmm. Tenminste in het begin, toen het Groter werd, kon dat natuurlijk niet meer dat die nou, nog ja. ze ook, ook echt individueel mensen begeleiden. Hoe lang heb jij in Puna gewoond? Ik ben er ja, op een gegeven ogenblik gaan wonen. Ik kreeg natuurlijk ook ja, een, een hele nieuwe naam eerst om mee te beginnen. Prem Buddha daar.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 en uh, Shiva Moon is een van zijn bekendste cd's. De, de, ja, de, eigenlijk misschien wel zijn beste in de danswereld altijd veel ge gebruikt. En het uh, is dus vandaar dat hij op de lees staat. Dus Prem Yoshima met Shiva Moon. <tied>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 Ik dat. heb er een stel om me heen die heel was, mooi zijn. Ja, Femke Bloem, die hebben we vorige een kinderuitzending een gehad. Dat is ook een hele dat mooie vrouw. En, en een tophex. Uh, hoe noem je dat? Hoogpriesteres. Hoogpriesteres. <laughs> ja, ja, ja. Is dat hetzelfde, Hoogpriesteres en, uh, en een Ik zal het voor je uitzoeken. Nou, ik heb Susan Smit uh, ook inderdaad uh, naar huis mogen brengen. Dat was uh, na een lezing die ik georganiseerd heb. Uh, voor Ananda was dat in de tijd. En, want ja, zo gek is het eigenlijk gegroeid. Ik heb haar dus ontmoet in, uh, op. Uh,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 Ja, we gaan het in het blok hebben over de afgelopen tien jaar Premboela, waaronder het opzetten van terrasje en het organiseren van spirituele concerten.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 Maar die het wel gedaan heeft. Maar ja, de Amerikanen waren ook niet erg happig. Nee. Dus die hebben hem ook het land uitgekregen. Maar de grootste verbazing was, toen Osho overleed. Gewoon eh, ook in India. Eh, er was nog geen jaar dood. Toen werd hij al eh, erkend als een van de grootste geesten die India in de 20ste eeuw heeft voortgebracht. Terwijl hij leefde. Nou ja, ze <lacht> als, als ze hem hadden kunnen weigeren om terug te keren uit Amerika naar India. Hadden ze dat gedaan. Maar dat konden ze natuurlijk niet. Dus eh, zelfs in India heb je ook dat soort ontwikkelingen. In het christendom kennen ze natuurlijk heel veel van dat soort ontwikkelingen. De mensen die in hun leven verguisd zijn, die worden daarna heilig verklaard. Dan hebben we hebben dit wel tientallen.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 Een heerlijk verhaal, ja. heerlijk verhaal. Hè. Heeft dat nog met de liberalisatie van Osho te maken nu op het ogenblik? Maar daar gaan we dan na de muziek even nog okay. naar, naar ja. kijken. Want uh, dan gaan we gaan weer even naar de volgende muziek. En uh, ja, dat is uh, van uh, Devra Premal. Devra Premal en Miten, ja. En, dat zijn nou, natuurlijk... Uh, dat doe je natuurlijk omdat dat je... Dat zijn natuurlijk je ook zelf, mensen uh, uit de Osho-wereld die over de hele wereld bekend zijn geworden. Net als we hebben eigenlijk... Ja, de mantra's zijn Indiaanse teksten die gezongen worden en spirituele kracht hebben. David Primal die doet dat. Die is eigenlijk de bekendste die het op deze planeet doet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 op de tempels, afbeeldingen van mensen in seksuele gemeenschap, dat uh Vond je eigenlijk ook, ja, dat kon niet. Dat moest eigenlijk maar beter buiten beeld gehouden worden. Mm -hmm. hij, het was, Gandhi was trouwens ook iemand die ontzettend met seksualiteit geworsteld heeft zijn hele leven. Maar dat is een heel ander verhaal. Mm -hmm. nee. Oké. Okay. Nou, dat is ook nog wel een leuke, leuke uitzending. Uh, kunnen we het erover hebben? Over, over Gandhi. Okay. Ja. Um, nou, ik, ik, uh, we zijn bijna alweer. Uh, gaan we naar het nieuws. Ik denk dat we gewoon even nu uh, lekker dit uh, moeten gaan afsluiten. Uh, ja, neem maar even de tijd, Richard. Want we moet even kijken welke muziek. Betreft, we betreft uh, Osho. Um, ik, ik zelf, wat ik dan met Osho uh, te maken heb gehad. Ik moet zeggen dat ik wel een van de meest wijze, uh, ja, goeroes, zieners, ik weet niet hoe je dat moet zeggen, die ik in mijn leven heb gezien, ben tegenkomen. Dus ik, uh, ik als ik zijn waarheden uh, hoor, en dat zeg ik dan even vanuit de bui, want ik ben dus duidelijk geen sarjas in, dan vind ik het wel een hele, ja, echt, echt heel...